In 2016 is via de gemeentelijke Milieustraat in de provincie Noord-Brabant gemiddeld 4,6 kilo per inwoner aan afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen, oftewel e-waste, afgegeven aan Recycle. Ik heb aan de telefoon Ted van Hintem. Hallo, goedenavond. Goedenavond. Dit is positief nieuws? Ja, zeker als je kijkt naar wat het gemiddelde is in heel Nederland. Dat is 4,7 kilo per persoon via de gemeente. Dus namelijk met 4,6 zit je daar heel dichtbij. Dus uh, ja, dat is, uh, dat is netjes. Ja, doen wij het in Brabant uh, misschien beter als andere provincies? Nou, als je kijkt naar uh, de gemeenten in, uh, in de provincie Noord-Brabant die uh, nou ja, zeg maar in, de, in de top uh, zitten. Die uh, geven uh, nou, zeg maar tussen de 6 en de 7 kilo af per persoon. En nou, dat is toch een stuk hoger dan het, dan het landelijk gemiddelde. Dus er zitten een aantal heel goede gemeentes in Brabant. Ja, heeft u daar een verklaring voor, hoe dat kan? Nou, meestal is het een, een samenloop van, van zaken die ervoor zorgen dat een gemeente veel e-waste eh, e inzamelt. Dat is bijvoorbeeld eh, een goede bekendheid van de milieustraat onder de bevolking. Eh, ruime openingstijden van de milieustraat. Eh, dat de gemeente ook zelf eh, actief... Uh, ...aardig besteed aan afgedankte apparaten en lampen. Dat zijn allemaal zaken die we, terugzien bij, uh, of die we vaak terugzien bij gemeenten... ...die, uh, ja, die bovengemiddeld inzamelen. Ja, nou zie ik staan Dongen, die staat uh, op nummer 1. Uh, Alverkaam op 6,8. Baden-Nassau op 6,8 kilo per inwoner. Drimmelen, Berg komt op de lijst voor Oosterhout en Hilvarenbeek. Dat is maar een klein gedeelte van de hitlijst, om het zo even te noemen. Mm -hmm. um, ja, hoe uh, proberen jullie dat, dat, dat deze trend met ophalen en met het, uh, ja, het inzamelen ook in andere provincies beter gaat worden? Nou, wat we doen is uh, dat we zelf ook regelmatig samen met, uh, met de gemeente aandacht vragen om uh, mensen te stimuleren afgedankt apparaat en lampen in te leveren. En we hebben op dit moment ook nog een uh, campagne lopen met onze partnergemeente. Die loopt nog uh, uh, de hele zomer door tot eind augustus. En um, dat houdt in dat als je naar de milieustraat gaat, met je apparaat of lamp... dan kun je daar uh, naar onze website gaan, je drukt op een knop... en daarmee scoor je uh, punten voor, uh, voor het lokale goede doel. En het uh, toeval wil nu dat uh, Dongen, die, uh, nou ja, wat ook de beste uh, Brabantse gemeente is... Dat, uh, dat Dongen ook nog eens uh, op dit moment op nummer 2 staat... Okay. In, in de landelijke top uh, 100 bijna... Uh, van gemeenten uh, als het gaat om het uh, om de inzamelcampagne en de bovenste 25 daarvan, die krijgen ieder 1000 euro voor een lokaal goed doel. Dus uh, dongen is niet alleen. Uh, ja, de, de, de beste gemeente in Brabant als het gaat om inzamelen ze staan op dit moment ook nog op de tweede plek van die top 25. Ja inderdaad, ja, dan moeten mensen nog, nog steeds over de drempel uh, getrokken worden hè, om die dingen inderdaad uh, apart te gaan inzamelen en om dat inderdaad in te leveren. Hè. Wat zou u nu als, uh, als manager uh, kunnen vertellen van Recycle dat mensen het toch doen? Wat zou een uh, heel goed uh, ja, argument kunnen zijn om dit inderdaad gewoon te gaan inleveren? Nou, er zijn eigenlijk een paar goede redenen om uh, apparaten in te leveren. De belangrijkste reden is dat er grondstoffen in zitten. En uh, dat is niet alleen bij een groot apparaat het geval, als een wasmachine of, of een koelkast. Maar ook bij, een, uh, bij kleine apparaten, een feun, een tandenborstel, een uh, scheerapparaat, nou, noem op, al, al dat soort kleine dingen. Het tweede is, als we het inzamelen via uh, recycle, dan laten we daar ook de schadelijke stoffen uit uh, verwijderen zodat ze niet in het milieu komen. En de derde reden is ook om uh, in te leveren... is dat we CO2-uitstoot vermijden bij, bij de recycling van, uh, van alle spullen. Nou ja, we begrijpen heel goed dat je niet helemaal naar de milieustraat gaat, uh, gaat fietsen of rijden... om één uh, kapotte feun in te leveren, bijvoorbeeld. Yeah. Dus vandaar dat we ook met deze campagne oproepen aan mensen... van nou, ga je een keer naar de milieustraat, neem dan je kleine spullen mee. Kijk, de grote spullen komen vaak wel goed terecht... He, want als u niet weer de koelkast koopt bijvoorbeeld, dan wordt die vaak gebracht en dan neemt de winkel de oude mee, dat is natuurlijk prima. Maar die kleine apparaten, ja, die verdwijnen helaas nog te vaak in de prullenbak. En met deze campagne, eh, waar ook de lokale goede doelen aan zijn gekoppeld, proberen we mensen toch te stimuleren om ook die kleine apparaten en die lampen in te leveren. Ja, nou valt mij ook steeds meer op bij supermarkten. Dat er, uh, ja, dat er zeg maar bij de, ja, de batterijinzameling en dergelijke ook een uh, aparte krat staat. En waar dan ook bijvoorbeeld oude apparaten in liggen. Zoals bijvoorbeeld feunen van uh, haardrogers, uh, uh -huh. soms koffiezetapparaten, uh, ta uh, e elektrische tandenborstels en zo. Dus dat betekent dat de supermarkten toch ook wel uh, zeg maar, uh, het nut ervan inzien. En hier ook heel graag aan mee willen meewerken. Jazeker, dat is, dat is voor ons ook heel belangrijk. De gemeenten zijn voor ons heel uh, belangrijk. Maar ook de winkels zijn voor ons belangrijk, omdat nou ja, je komt vaker in een winkel uh, dan op de gemeentelijke Milieustraat. Ja. En vandaar dat we in samenwerking met allerlei winkels, supermarkten, uh, bouwmarkten, tuincentra, woonwinkels, wat noem maar op. Inmiddels zijn er zo'n 3600 uh, plekken in heel Nederland bij winkels, waar je kleine apparaten en of spaarlampen kunt, uh, kunt inleveren. En ja, we willen het vooral mensen makkelijk maken. Ja. Uh, uh, en als het dichtbij is, dat is voor de mensen ja, heel erg belangrijk uh, om, uh, ja, dat het makkelijk is om een klein apparaat of lamp in te leveren. En de winkel speelt er ook een belangrijke rol bij, dat klopt. Ja, nou uh, willen we wat meer informatie hebben om uh, misschien de plekken te ontdekken in onze regio waar we dat kunnen inleveren. Uh, kunnen we dat via jullie website doen? Ja, dat kan via recycle.nl. Daar staat ook een uh, zoeker uh, waarop mensen een gemeente uh, of een postcode kunnen inleveren om, in uh, vullen om dan te kijken waar eh, dichtbij apparaten of lampen ingeleverd kunnen worden.